Goed, kwam voor tien geworden bij de Weekendwekker op Omroep Venlo FM. Normaal in de Weekendwekker rond dit altijd hè? De weerman, Frank, ja. Eh, Frank Burm. ja. Maar uh, uh, ja goed, uh, Frank die heeft zoiets van, ja weet je wat hè, en dan komen die drie uh, gasten van de middag, komen een keer de ochtend uh, uh, verstieren ja. zeg maar. Fijne, en, ja, fijn dat je het zegt, ik dacht dat maar jij zei het ja. En ik vond het wel lekker om twee keer in de maand even lekker gewoon een beetje uit te slapen op zaterdagochtend. Ja, dus, uh, ja en, en niet uit zijn wereld te kruipen op dat moment. Nee, en terecht nee. ook. Ik bedoel, uh, hele, helemaal goed. Dat uh, brengt ons, ja nee, het probleem wil ik niet zeggen, maar tot een leuke uitdaging en een ja. leuke item weer voor ons programma. Laat ik het zo zeggen, namelijk dames en heren, hebben ah. namelijk onze eigen hè? So You Wanna Be weatherman uh, uh, item, zeg maar. De weather idols, zeg maar. Je kunt onze weerman worden. Ja. En uh, dat is het natuurlijk een beetje, wat, wat zoeken we eigenlijk? Uh, nou, we zoeken dus een weerman. Ja, of, maar, een of, een of, een of een weervrouw kan ook. Ja, een, we een weervrouw is er ook leuk, zeg maar. Ja. Uh, je moet natuurlijk wel verstand hebben van weer. En niet zeggen van, ja, het regent, uh, of zoiets. Als het dan niet regent, of het gaat regenen. En dat je dan denkt van, naar morgen volgens mij zit je te liggen. Dat moeten we dus niet hebben. Nee, nee, nee, zeker niet. En je moet ook goed weer kunnen voorspellen. Ja, dat is, dat is dan wel een van de vereisten, zeg maar. Je, kunt een beetje het weer, je moet het weer kunnen voorspellen. Ja, en meestal goed weer. Je, je moet, ja. <laughs> ja, dokter. Nou, de komende maanden zit dat wel snoren. een wel Tot uh, september heb je dan een redelijk goede kans dat je dan inderdaad met je weerman ik je weervrouw heel goed uit. Uh, ja. Ja, wegkomt. Nee, Vind ik dus. wel, ja. Hey, maar je moet dus even, even verstand hebben van weer, maar je moet het natuurlijk ook een beetje kunnen overbrengen natuurlijk. Kijk, en dat is natuurlijk, ja, uh, uh, wij hebben als hobby uh, radio maken, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die als hobby uh, weer uh, voorspellen. Ja, niet dan tijdens verjaardagen altijd, andere mensen, ja, ik, even, ik kan uh, even lastig vallen, irriteren met, met hun verhaaltjes van, ja, en dit hoge la en lage drukgebied en dit en dat, dat je erbij staat met je borrel nooit je denkt van, ja. Zoals jij ja, op, zo elke wel. verjaardag staat over, uh, ja. Over radio. Over, over kopiëren, apparaten. Ja, en, dat zijn, en, ja, als mensen dat tegen me zeggen, dan denk ik van ja, goed. Ja, je werkt zeker bij dat bekende bedrijf, inderdaad. Ja, precies. Dat ja. klopt. En um, mensen zeggen ja, inderdaad. Als ik over radio maak, eh, begin, dan eh, krijg ik ook dat soort blikken. Maar dat is ook niet raar. Ik bedoel, eh, zo spannend is het ook weer niet. De knopjes duwen en eh, praten. Nee. Dus, eh, maar we zoeken dus een leuke, eh, eh, spontane. Weerman of Weervrouw. Klinkt vind dat een hele slechte contactalternatie <laughs> waarmee ik begin zeg maar. Weerman, onze, eigen, eh, ja, on onze nieuwe Frank. Zo gewoon ja. be beer Frank, zeg maar. zo. Ja. Op welk uh, moment en als je je dan aanmeldt, dan gaat dat natuurlijk ook niet zomaar. Hè? Nee, maar dan ga, ja, gaan, gaan we even audities doen natuurlijk. Ja. De komende weken bij ons in het, in het programma, zeg maar, om de twee weken, gaan we mensen uittesten. Die, ja. die dan in ons programma dan weer mannen of weer vrouwen mogen spelen. Dus ja, meld je, meld je gewoon even aan. En uh, ja, wie weet, uh, we, gaan, we moeten nog een jury nog hebben. En ook, over hè? een paar weken hebben we natuurlijk een grote finale, krijgen we de live shows. De live We kregen de, de in, in, in, ja. Ga je eerst in de Maasport, ga je, je weer bericht voorlezen? Ja, precies. En dan kunnen echo. mensen nog gaan stemmen en zo. Hè, dus. okay. Stemmen, SMS. En, en dan krijgen we ja. hier de live shows. Ja, jeetje, we maken het onszelf wel erg moeilijk op ja, deze traat. Ja. Dus uh, dat, uh, dat gaan we doen. W wanneer is de finale? Ja, ergens in september was het slecht weer <laughs> weer vergeet, zeg maar. Dus, uh, we dit, uh, goed, ik denk dat we dan pas klaar zijn met alle uh, rondes, uh, op die manier. Ja, ik hoop wel dat mensen zich dan aanmelden, hè? Ja, hoe kun je nog aanmelden? Dat is heel makkelijk en heel hip. Tegenwoordig hebben we ook een huis met de Weekendwekker. Ja. Daar zijn we volgens mij alleen nog maar alle drie vriendjes van. Maar we hopen de komende weken honderden vriendjes te krijgen uit heel Venlo, Tegelen, iets minder. Uh, en uh, de rest van, uh, van de gemeente, van de zeg maar. En uh, je kunt je aanmelden, weekendwekkervenlo.hives.nl Of uh, zoek gewoon even op, uh, dit wordt een hele slechte overgang dit, ja. En uh, dan kun je gewoon even zoeken op Venlo en dan vind je onszelf. Dan zie je dat mooie Omroep Venlo logo, zie je in beeld en dan uh, kun je vriendje worden van ons. En stuur ons maar even een krabbel of een berichtje en uh, dat jij even Weerman mag spelen. Zelfs al heb je geen verstand van weer, dan kun je gewoon het weerbericht leuk voorlezen. En heb je altijd al bij de radio willen zijn, dan is dit je kans op je 5 minutes of fame tijdens de weekendwekker. Inderdaad. Toch? Ja, en mensen die geen huis hebben dan? Uh, dat, dat wordt moeilijk. Die moeten er gewoon maar even eentje aanmaken. Oké. Okay. Yeah? Kom op. Ja. Uh, wie heeft er nou geen ICE? Ja, het, ja. Kom op. Uh, uh, ja. We hebben nog geen mailadres, hè? Dat bedoel ik. Dat bedoel nee, ik dan moet ik dan een e-mailadres aanmaken. Ja, dan gewoon radio.omroepvenlo.nl, Dan kun je dan een mailtje sturen. En dan het eitent weer van Weerman-weervrouw, Vandaag lang je geslacht natuurlijk. Uh, inderdaad, dan stuur je een mailtje en dan komt dat ook helemaal goed. Ja, vast ja. wel. Laten Zeker. we dat hopen in ieder geval. Goed, dat is weekendwekkervenlo.huis.nl. Meld je daarop aan, want de komende weken, maanden, mochten die heis veel leuker en nog leuker dan de drie vriendjes die er nu zijn, zeg maar.